11 uur, Anok Thijssen met het NOS-journaal. Londen is vanmiddag opgeschrikt door een aanslag op een man... die in koele bloeden werd vermoord. Twee mannen vielen in Zuid-Londen met messen een vermoedelijke militair aan... en vermoorden hem op bloedige wijze. Volgens ooggetuigen riepen ze daarbij alhuwakbar. Na hun daad deden ze geen poging om te vluchten... maar een van de twee probeerde voor een camera zijn daad te rechtvaardigen. De video is op internet te zien, maar het is niet duidelijk wie het gesprek opnam. Terwijl de man spreekt, houdt hij in zijn bebloede handen twee messen vast. Daarna keert hij terug naar de andere dader, terwijl het slachtoffer op straat ligt. Sommige omstanders lopen ogenschijnlijk onbewogen door. De twee aanvallers zijn door agenten neergeschoten. Een van hen raakte zwaar gewond. Vleesverwerker Willy Selten noemt de terugroepactie van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit onzin. In het tv-programma Nieuwzuur zei hij ook dat er nooit iets is gebeurd dat de volksgezondheid in gevaar heeft gebracht. De NVWA riep begin april 50 miljoen kilo vlees terug die door de groothandel uit Os is verspreid, omdat de herkomst van het vlees onduidelijk is. Ook zou een deel van het rundvlees zijn vermengd met paardenvlees. De NVWA spreekt van grootschalige fraude... en noemt het verdacht dat er wel paardenvlees bij Celte binnenkwam... maar geen paardenvlees werd verkocht. De Zweedse hoofdaanklager wil de Nederlandse zakenman Victor Muller... horen in verband met het hinderen van de belastingdienst in 2010 en 2011. Dat meldt de Zweedse krant Svenska Dagbladet. Autofabrikant Saab was in die periode eigendom van Spijker... onder leiding van Victor Muller... Muller zou 690.000 euro hebben gekregen voor zijn werkzaamheden bij Saab... en het geld hebben overgemaakt aan een bedrijf op de Nederlandse Antillen. Dat bemoeilijkte het berekenen van premies en belastingen. De Belastingdienst heeft in Tilburg bij een grote actie tegen de criminele hennephandel... voor meer dan 60 miljoen euro aan aanslagen opgelegd. Ook werden 18 mensen aangehouden, is beslag gelegd op panden, bankrekeningen en auto's en zijn er grote contante bedragen in beslag genomen. Het geld is onder meer gevonden in een verborgen ruimte van wat de politie omschrijft als een hennepfabriek. Een van de leden van de Russische punkband Pussy Riot is in hongerstaking gegaan. De 24-jarige Maria protesteert zo tegen het feit dat ze niet bij een zitting mag zijn... waar wordt besproken of ze eventueel vervroegd vrijkomt. Ook heeft ze haar advocaten verboden om de zitting bij te wonen. De vrouw werd in augustus vorig jaar samen met twee andere bandleden... veroordeeld tot twee jaar werkstraf... voor het zingen van een anti lied in een kathedraal van Moskou. De veroordeling van de vrouw veroorzaakte internationaal ophef. Onderzoekers van het AMC in Amsterdam en de Ecole Polytechnique Federaal in Lausanne... hebben in muizen en wormen de genen gevonden die bepalend zijn voor de ouderdom van deze dieren. De onderzoekers hebben de genen kunnen manipuleren en de ouderdom kunnen afremmen. Wetenschappers denken dat dat ook bij mensen op termijn mogelijk zal zijn. Het weer in de loop van de avond en nacht van het westen uit opnieuw buien. Overdag ook af en toe zon, maar het is wel fris. 9 tot 12 graden. Tot zover het NOS-journaal. Dan de verkeersinformatie. Op de A67 Eindhoven richting Venlo is er bij het knooppunt Zaarderheide een omleiding ingesteld vanwege een ongeluk. Verkeer richting Duisburg kan beter omrijden via de zuidkant van Venlo... via de A73 en de A74. Dit was de verkeersinformatie.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 en ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Binnen zit Herman van der Zand. Buiten is het 10 graden. Gisteravond rond half negen zat ik op de fiets in de regen. Het was toen 6 graden. Boven nul. dat nog wel. Elk voorjaar heb ze najaar, dat las ik nu ergens. Toch biedt dit weer ook kansen. Jawel. Vergeet Vivaldi en zijn vierjarige tijden. We hebben er nu vijf. Nog wel even kiezen hoe we het noemen... De lerft of de winter. Goedenavond en welkom bij Het Oog. Onze grote buurman Duitsland. Belangrijk voor onze export en voor nog veel meer. Als Duitsland niest, zijn wij verkouden. Maar hoe is het eigenlijk als wij zelf niezen? Wat hebben de Duitsers met ons? We vragen het ons af omdat er morgen een Duits-Nederlandse topontmoeting is. En we spreken Ton Heerts, herkozen als voorzitter van het FNV. Welke kant wil hij op met de vakcentrale? Op dit moment praat hij erover met het nieuwe bestuur. En in de 5 voor 12, Job Cohen. Hij kreeg ooit een Nijmeegs eredoktoraat, net als Angela Merkel morgen. Maar wat kun je daar eigenlijk mee? Nu eerst het nieuws van... Woensdag 22 mei. Een van de twee mannen die aan het eind van de middag in Londen... een Britse militair doodstaken, is met bebloede handen... en met een machete en een mes in zijn hand te zien in een filmpje op YouTube. Hij zegt, sorry dat vrouwen dit moeten zien... maar in ons land maken vrouwen hetzelfde mee. Je bent nergens veilig. Stuur de regering maar naar huis... want die is niet in jou geïnteresseerd. I, I apologize that women had to witness this today, but in our land our women have to see the same. You people will never be safe. Remove your government. They don't care about you. Britpomme Kameren zijn een verklaring dat er sterke aanwijzingen zijn voor een terreurdaad... en dat die voor dit soort aanslagen nooit zal buigen. There are strong indications that it is a terrorist incident. Two people at the scene of the murder were wounded by the police and they are being treated as suspects. We hebben deze soorten attacken al in ons land gehad... en we hebben nooit in de face van ze. Correspondent Arjen van Horst in Londen. De Britse regering is de hele avond in spoedzitting bijeen. geworden. Cameron al. Heeft de regering verder nog een verklaring afgelegd? Ja, die spoedzitting werd geleid door de minister van Binnenlandse Zaken. Die heeft het afgelopen uur een verklaring afgelegd. Ja, en daarin zei ze dat ze dit geweld natuurlijk... met alle middelen die ze hebben gaan bestrijden... dat ze er alles zullen doen om te achterhalen wat daar precies gebeurd is... Uh, de minister wilde niet zeggen of de daders bekend waren bij de veiligheidsdiensten of de, uh, of de politie. Wel maakten ze bekend dat de veiligheid in alle Londense kazernes uh, voorlopig opgeschroefd wordt. naar aanleiding van dit uh, incident. Want we moeten niet, niet vergeten: dit gebeurde op een steenworp uh, afstand van de Royal Artillery Barracks. een uh, militaire basis in het zuidoosten van Londen. Ja, is er al, me, al meer duidelijk over wat zich vanmiddag heeft afgespeeld? Nou, we hebben een hele reeks ooggetuigen uh, gehoord de afgelopen uren. En die uh, ja, vertellen een vrij gedetailleerd verhaal over wat daar precies is gebeurd. Twee mannen in een auto reden het slachtoffer aan. Dat slachtoffer was gekleed in een t-shirtje -shirt, van Help for Heroes. Dat is een liefdadigheidsorganisatie voor oorlogsveteranen. Vaak worden die uh, verzamelen soldaten in de vrije tijd... geld in voor die organisatie. Nou, ze stapten uit een auto en slachten hem af... met ja, wat leek op messen of machetes, iets dergelijks. Omstanders, uh, die snelden toe, die dachten eerst... dat het gaat om een auto-ongeluk. Uh, maar toen trok een van de daders een uh, pistool uit zijn zak... waardoor omstanders weer wegrenden. Nou, de politie werd gebeld. Uh, de daders weigerden zich over te geven... Daarop werden ze neergeschoten en nu liggen ze allebei in een ziekenhuis zwaar bewaakt. En een van de daders is ook zeer zwaar gewond. Ja, is er al meer bekend over die, over die twee daders? Nou ja, we, we, we hoorden al uh, wat een van de vermeende daders uh, zei. En dat wijst allemaal natuurlijk op een aanslag van een moslim-extremist... Um, hij zei van dat oog om oog, hè? Bij, de, bij de naam van Allah, we zullen onze broeders wreken. Wij, wat hier nu gebeurt, gebeurt in ons land zo vaak. Nou, dat, dat is natuurlijk al een belangrijke aanwijzing. Wie ze zijn, ja, dat weten we nog niet. Maar dat is natuurlijk wel een van de vragen die de veiligheidsdiensten nu proberen te beantwoorden. Wat gebeurt er nu in Londen? Ja, het gebied is nog steeds afgezet, het onderzoek gaat daar door. En we horen nu ook berichten vanuit Woolwich dat, uh, waar het gebeurde dat daar nu rellen gaande zijn. Eerder op Twitter zagen we namelijk oproepen van de English Defense League. Nou, dat is een extreemrechtse actiegroep. En uh, die riepen op, wij gaan er naartoe, wij gaan onze straten verdedigen. Nou, uh, dat is een grote politie uh, aanwezigheid. Die groep arriveerde, dat, dat begrijp ik uit verschillende verslagen van uh, verslaggevers, Britse verslaggevers die daar ter plekke zijn. Uh, en die zijn met stenen gaan gooien naar de politie. En ik begrijp ook dat de moskee is aangevallen door deze groep. Dank u wel, Arjen van der Horst in Londen. Zorgverzekeraar DSW zegt een mega zwendel op het spoor te zijn. Dat meldt RTL Nieuws. Artsen zouden behandelingen declareren die ze helemaal niet uitvoeren. Dat was in dit geval een uh, privékliniek En uh, wat we daar hebben aangetroffen dat er op naam van een de Turkse dermatoloog... zoveel verschillende behandelingen bij zoveel patiënten gedeclareerd werden... dat we dachten, hoe is dat toch een godsnaam mogelijk? Die zorgverzekeraar is nog meer op het spoor. Er zijn ook allerlei kerkelijke genootschappen... Uh, en, en er zijn allerlei zorgbureaus die uh, van alles verzinnen. En eigenlijk iedere keer zie je dat dat vanuit een bepaald netwerk... Uh, in verschillende stichtingen en vanuit verschillende plaatsen declareert... DSW heeft de zaak gemeld, maar krijgt nul op het request bij het Openbaar Ministerie en de FIOT. De Tweede Kamer wil nu opheldering van het kabinet. Het blijkt dat de opsporingsdiensten de fraudezaken laten liggen. Ik wil dat de verantwoordelijke bewindspersonen van Veiligheid en Justitie en van Financiën... die opstelten en wekers naar de Tweede Kamer toekomen... dat ze uitleg komen geven en dat de onderste steen boven komt. In totaal verdwijnt er volgens de zorgverzekeraars 1 miljard euro per jaar... in de zakken van artsen en ziekenhuizen door onterecht ingediende declaraties. Door fraude, maar ook door fouten. De Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen roept op de declaraties... beter te controleren voordat ze naar de zorgverzekeraar gaan. Als mensen in ziekenhuizen, dokters, assistenten... zien dat er ergens iets niet goed gedeclareerd wordt... meld het, vertel het en verbeter het. Door een gen te manipuleren kunnen muizen en wormen langer in goede gezondheid leven. De vraag is natuurlijk of dat gen ook bij mensen zo werkt. Ja, dat is wel de volgende stap waar we aan werken. Dus we zijn nu aan het kijken of de genen die we gevonden hebben in de muizen en in de wormen... die een lang leven, gezond leven mogelijk maken... of die ook in de mensen bijdragen aan een lang en gezond leven. De wetenschappers, onder wie onderzoekers van het AMC... proberen er nu een medicijn voor te ontwikkelen. Maar dan komt de ethische vraag of we dit allemaal ook moeten willen. Daar zal iedereen zijn eigen afweging in maken. Ik denk dat het op zich geen slecht plan is. Ik denk dat het geen probleem is zolang het in goede gezondheid gebeurt. Als het, als het alleen maar ouder worden om het ouder worden, dan heb je er niks aan. De wormen, die lijken er in ieder geval blij mee te zijn. Ja, die wormen worden blij oud en blij gezond. Minister Dijsselbloem van Financiën spreekt het mooiste Engels van Nederland. En daarvoor krijgt hij de duidelijke taalprijs 2013. Maar waar heeft hij eigenlijk zo goed Engels leren spreken? From my father who was English teacher and I spent a lot of time in England. Uh, daar kunnen deze scholieren nog een puntje aan zagen of moet ik zeggen suck a point on it. I'm uh, going to the two house. Eh uh, tweede kamer. I'm going to the I don't know how to say uh, I think the second room. Dat was nieuws vandaag op Radio en TV. <laughs> Freddy van de krant van morgen. Nederlandse gedetineerden zeggen dat ze bedreigd en getreiterd worden door gevangenen met een islamitische achtergrond. Bij Spits zijn meerdere telefoontjes binnengekomen van criminelen die beweren dat ze worden geterroriseerd door hun moslimmedegevangenen. Ze zouden worden uitgescholden en hatelijke opmerkingen naar het hoofd krijgen. Volgens de telefoontjes zijn de islamitische gevangenen in de meerderheid en krijgen de gevangenen ook geen steun van de bewaarders, want die zouden ook bang zijn. Oostenrijk en Luxemburg hebben zich definitief bereid verklaard mee te doen met het automatisch uitwisselen van bankgegevens. Dat betekent dat vanaf uiterlijk 2015 alle landen in de EU gegevens gaan uitwisselen over renteinkomsten en winsten op aandelen van niet-ingezetenen. En zo komt het einde van het bankgeheim in de Europese Unie in zicht, schrijft de Telegraaf. Naar schatting loopt de EU per jaar duizend miljard euro mis doordat burgers en bedrijven de belasting omzeilen in het buitenland. Het aantal plof- en ramkraken op pinautomaten is de afgelopen maanden verdubbeld ten opzichte van vorig jaar. De eerste drie maanden van dit jaar waren het er 35 en de stijging houdt aan, in april waren het er 20. De politie heeft nu speciale teams ingeschakeld en de ABN AMRO is begonnen met een speciaal camerasysteem om zo de pakkans te vergroten. Hoogleraar waterbouwkunde Vreiling maakt zich zorgen om zijn vakgebied. Hij legt uit in trouw. Vroeger zochten de mensen bij overstromingen hoger gelegen gebieden op. Totdat ze bedachten dat ze die heuvels zelf wel konden bouwen en op terpen gingen wonen. Maar omdat de oogst dan nog steeds mislukte, bouwden ze een dijkring die het hele land beschermde. En nu willen we weer op terpen gaan wonen. Maar die mensen van vroeger waren niet gek. Als die terpen hadden geholpen waren ze heus niet aan die dijken begonnen. Hij waarschuwt dat de kennis over het bouwen van dijken behouden moet blijven. Vrijling houdt morgen zijn afscheidsreden van de TU Delft. De wereld is vorig jaar weer onveiliger geworden voor vluchtelingen en immigranten. Overal op aarde worden de rechten van miljoenen vluchtelingen en immigranten stelselmatig geschonden... en leven ze aan de rand van de samenleving. Dat concludeert Amnesty International in het jaarrapport dat morgen verschijnt. Ook de Europese Unie is volgens de mensenrechtenorganisatie... schuldig aan mensenrechten schendingen, schrijft Spits. Bijvoorbeeld werden vorig jaar regelmatig gammele bootjes... met Afrikaanse vluchtelingen voor de Italiaanse kust... gedwongen rechtsomkeer te maken. Amnesty maakt zich ook zorgen over vluchtelingen in Nederland. Vooral over het plan om illegaliteit strafbaar te maken. En uw hielen. Tot slot er blijken een broedplaats voor 80 verschillende soorten schimmels. En ook op uw teenagels, ja, kijk er nog maar eens naar, daar is het ook druk. Er zitten zo'n 60 soorten. En tussen uw tenen wonen 40 verschillende schimmels... Maar op uw hoofd en romp blijken maar zo'n tien soorten te zitten. Het blijkt uit een onderzoek dat morgen in Nature wordt gepubliceerd. Schimmels zijn moeilijk te onderzoeken in laboratoria... omdat ze vaak langzaam en moeilijk groeien. Tot nu toe was niet veel bekend over de verdeling... over het lichaam van de verschillende soorten schimmels. Deze onderwerpen morgen uitgebreid in de ochtendbladen. It's a man. Stay out here till the end of time. End of time. I finally see. Wouter Hamel en Jovanka, as long as we're in love. De strafbaarstelling van illegaliteit leidt tot spanning... in de coalitie van de VVD en PvdA. Na interne discussie bij de PvdA legde die partij acht eisen op tafel. Ten einde het asielbeleid humaner te maken. Reden voor de oppositie natuurlijk om het debat aan te vragen... in een poging om de open zenuw bloot te leggen, nog bloter... en er vervolgens eindeloos op te drukken... In Haag, Joost Vullings. Uh, de, Joost, is dat gelukt in dat debat? Nee, in het geheel niet. Uh, kijk, al, ja, in zo'n geval kan eigenlijk alleen geklungel van de coalitie leiden tot ongelukken. Maar ja, daarvoor waren de Kamerleden die de coalitie de ring instuurden te degelijk. Uh, te weten, Malik Asmani van de VVD en Marit Meij van de Partij van de Arbeid... nou, die lieten zich domweg gewoon niet uit elkaar spelen. Ja, en wat dan rest uh, voor de oppositie is eigenlijk uh, gespartel aan de interruptiemicrofoon. Wel begrijpelijk dat de oppositie dat doet. De oppositie ziet het toch vaak als, als kerntaak... om meningsverschillen in de coalitie bloot te leggen. Uh, en daarnaast zijn op de PVV en de SGP... na alle partijen het eens met de Partij van de Arbeid. Die willen ook dat die acht eisen worden ingewilligd. En die zagen via dit debat de kans om een zin door te drijven. Dus de A nu te verleiden door te pakken. Maar goed, uh, heel begrijpelijk, maar wel bij voorbaat zeer kansloos. Ja, want uh, de coalitie hield uh, de rij gesloten. Ja, zo gaat het dan. Kijk, je kan wel zeggen, als oppositiepartij van als van de A... nu met ons meestemt, hebben we dat geregeld. Maar ja, Nederland is een coalitieland. En dan hou je als partij rekening met de gevoeligheden bij de ander. Dus de Partij van de Arbeid wil dat dan gewoon regelen met de VVD. Um, ja, en hoe doe je dat dan als partij in zo'n debat? Want je moet natuurlijk toch antwoord geven... op al die lastige vragen van de oppositie. Nou, dat doe je door vooral niet in te gaan op uh, de inhoud. Dus de lijn van de Partij van de Arbeid in de VVD was, nou ja, kijk, staatssecretaris Steven is met van alles nog wat bezig. Uh, laten we dat eerst gewoon afwachten. En nou, uh, kortom, dat heet dan een vlucht in procedures. En uh, ja, nu denk ik dat we, uh, uh, ik heb niet alle Haagse bijdragers uit het Oog op Morgen van de afgelopen bijna 40 jaar nageluisterd, maar ik denk toch dat we een primeur gaan meemaken. Oh. Ja, ik ga de hele complete spreektekst, voorbereide spreektekst van een Kamerlid tijdens een debat uitzenden. Nou, hier komt het. Dan geef ik nu het woord aan mevrouw Mai van de Partij voor de Arbeid. Ja, voorzitter, dank u wel. Het debat van vandaag had voor de Partij voor de Arbeid niet plaats hoeven hebben. In vele zaaltjes in de media hebben mijn fractievoorzitter, mijn collega's en ikzelf... duidelijk gemaakt dat binnen de afspraken van het regeerakkoord de PvdA voorstander is... van een streng, rechtvaardig en humaan vreemdelingenbeleid. De ledenraad van de PvdA heeft de fractie de motie Terphuis meegegeven... We spreken in deze Kamer nog over het ACVZ-advies over buitenschuld... dat binnenkort gaat komen. De brief over vreemdelingenretentie in aanleiding van het Dolmatov-debat. En het wetsvoorstel strafbaarstelling debatteren we... als de nood aan de aanleiding van het verslag verschijnt. Dat wachten we eerst af voordat we verder spreken in deze Kamer. Voorzitter, u kent onze inzet. Die staat immers duidelijk in het regeerakkoord en in de motie Terphuis... die op ons ledenraad is aangenomen. Dank u wel. Ik heb de indruk dat er nog een paar vragen zijn in de Kamer. Mevrouw Gesterhuizen sprong het eerst op. Gaat u gang. Ja, er volgde nog een, echt een spervuur aan interrupties. Dus mevrouw Mai was echt nog wel heel lang aan het woord. Maar haar spreektekst duurde dus minder dan een minuut. Kortom, er zijn nog allerlei brieven waar de staatssecretaris aan werkt. Die gaat de Partij van de Arbeid afwachten. En dan pas ga je horen wat ze daarvan vinden. Kortom, de, de kernboodschap van de coalitie was eigenlijk staatssecretaris Stevens aan het werk. En dat wachten we gerust af en dan pas gaan we besluiten nemen. Ja, er is eigenlijk tijd gekocht. Ja, zo gaat dat. Hè. Ik bedoel, het is een lastige kwestie. Bovendien heeft inderdaad gewoon Teve een aantal dingen toegezegd... in dat debat bijvoorbeeld, waar hij het zo moeilijk had over die Russische asielzoeker... die zelfmoord had gepleegd. Heeft hij toegezegd van... nou, ik ga dingen, zaken in de vreemdelingenketen, zoals het heet, verbeteren? Nou, daarvoor heeft hij een brief toegezegd. Ja, daar werkt hij nu aan. Dus op zich is het best logisch dat de Partij van de Arbeid zegt... ja, wij gaan die brief eerst afwachten. Dan gaan we niet vandaag met de oppositie allerlei dingen doordrukken. Dus de Kamer moet even geduld hebben. Uh, wilde wel graag in debat. Is het dan compleet? zinloos wat zich allemaal heeft afgespeeld vanmiddag? Nou ja, vreemd genoeg voor de oppositie wel, want die wilde dus op de, op lekker op die zenuw drukken en, en ja, uiteindelijk pakte het debat anders uit, dat het voor de coalitie eigenlijk wel goed uitpakte. Want waar staatssecretaris Steven de afgelopen week zich heel erg ongevoelig toonde voor al die wensen van de Partij van de Arbeid, die bekende motie Terphuis, vorige week bij Paul Witteman serveerde hij eigenlijk al die punten één voor één af. Dat deed hij gisteren in, in een brief van de Kamer ook nog. Hij liet wel enkele openingen, maar ja, Vandaag kwam hij dan toch in één keer met een toezegging. Hoewel in één keer, het was in de wandelgangen wel toegezegd hoor. Let op, Teven gaat met een uh, toezegging komen. Maar met die toezegging haalde hij uh, de scherpe kantjes af... van het uh, wetsvoorstel, uh, strafbaarheid, uh, strafbaarstelling, illegaliteit. Kijk, in het wetsvoorstel is illegaliteit een, een overtreding. Maar, uh, zoals Teven zelf zei... Ja, uh, uh, hij is wel iets verder gegaan als het regeerakkoord. Want als een illegaal herhaaldelijk wordt opgepakt... wegens illegaal verblijf... Ja, dan wordt het uiteindelijk toch een misdrijf... En in dat geval ben je als persoon die iemand helpt... medeplichtig aan een misdrijf. Nou, Dat ligt zeer gevoelig bij de PvdA-achterban. Nou, daarvan heeft hij nu vandaag gezegd, dat ga ik aanpassen. Hoe is nog onduidelijk, want het is juridisch allemaal heel erg ingewikkeld. Maar het komt allemaal goed. Ja, En als ik dan die motie terpuis erbij pak... dan zijn er maar gelijk drie van de acht punten ingewildigd. En ja, voor de meeschrijvers thuis, eh, dat gaat dan om punten twee, drie en vier staat genoteerd, uh, twee, drie en vier eruit. Uh, er blijven er wel vijf over... Hoe, hoe moet het daarmee? Nou ja, kijk, punt 7. Ja, je kent het wel. Ja. Minder vreemdelingen in detentie. Uh, dat is ook een eis. Maar ja, uh, staatssecretaris Steven heeft al aangekondigd. staat er gewoon in het regeerakkoord. Ik moet bezuinigen. Dus ga ik ook bezuinigingen op de vreemdelingen Dus daar komen sowieso al minder plekken. Dus nou ja, dat, dat, dat is eigenlijk ook al geregeld. Dan gaan we naar punt 6. situatie vreemdelingen wordt sterk verbeterd. In het, bijzonder, uh, in het bijzonder de verlening van medische zorg. Nou, dat, dat, dat lijkt me ook geen probleem. Medische zorg. Dat moet gewoon beter geregeld worden. Nou, dan zitten we al op vijf van de acht punten. De overige drie, dat hoor je wel bij de VVD... en bronnen rond de staatssecretaris... die gaat de Partij van de Arbeid echt niet voor de volle 100% binnenhalen. Maar nog wel iets. Ja, er zijn natuurlijk wel grenzen aan de toeschietelijkheid van de VVD in Teven, Want een streng asielbeleid is een pijler van het regeerakkoord. Maar ja, goed, als je dan gaat turven, dan, dan, dan zitten we dus al op, op, op vijf van de acht... en er komt nog iets bij. Ja, en dan zie ik het toch eigenlijk niet meer misgaan. Dan is na vandaag... Eigenlijk de kou uit de lucht bij deze discussie. En zullen de dissidenten in de Partij van de Arbeid moeten concluderen... als uiteindelijk over een maand alles op tafel ligt... het is niet de volle 100%, maar wel rond de 80%. Ja, en dan moet je toch wel heel gek zijn om dan nog nee te zeggen... want dan breng je de coalitie in gevaar. Ja. Dus ik denk dat, uh, dat eigenlijk na vandaag uh, de boel is opgelost. Terwijl de oppositie eigenlijk hoopte ja, een beetje voor een puinhoop te zorgen. Maar dat is dus niet gelukt. Precies het omgekeerde is gebeurd. Ja, knap hè? Ja, eigenlijk wel. Joost, wel eens Den Haag, dankjewel. It from the outside. Clouds have taken all the light. I have no control, It seems my. Thoughts in heel Europa sinds afgelopen zaterdag. Noeke natuurlijk en Birds. We gaan even luisteren naar Tom Heerts. Hij geeft een speech vlak nadat hij door de leden is gekozen... tot voorzitter van de FNV. Ja, dat wordt dan vanavond toch nog een kratje pils. Uh, je rekent aan de ene kant er wel stiekem een beetje op... Uh, maar ik ben in de eerste plaats ontzettend dankbaar... En ik dank alle leden die op mij gestemd hebben van de 138.000. Zo vast wil weer iemand opschrijven van dat het te weinig is. Maar nog nooit hebben 138.000 leden gestemd... rechtstreeks op een kandidaat voorzitter. Ja, hier konden we daarna zijn drie belangrijkste speerpunten aan. De uitvoering van het sociaal akkoord bewaken... de verbouwing binnen het FNV en de bond klaarmaken... voor de toekomst met nieuw, jong talent. Ton Heerts, goedenavond. Goedenavond. Heeft u dat kratje pils helemaal in uw eentje opgedronken? Nee. nee, ik heb geloof ik nog wel een poging ondernomen... maar uh, het hield naar uh, één of twee biertjes die avond echt op. Ja, het is toch wel een feest geworden, hoop ik? Uh, zeker een feest. Uh, dat, was het, dat was het al doordat de democratie goed functioneerde. Maar uh, een heel kratje is voor mij uh, toch echt te gortig. Ja, toch nog een beetje een zure opmerking. Ik, uh, er zal wel iemand zeggen dat 138.000 uh, uh, weinig is. Heeft iemand dat ook opgeschreven? Nou, dat was meer de dag dat uh, een van de kranten, ik meen de NEC, had opgeschreven... dat er op het, de mensen van het ledenparlement, dus 108 mensen in het ledenparlement... die zijn uh, eigenlijk ook gekozen in de dagen ervoor. Daar hadden een kleine 60.000, 70 70.000 mensen opgestemd. Uh, en dat was relatief weinig. Nou ja, en op 1,1 uh, miljoen leden is dan 138.000, kan je van zeggen, is weinig. Maar het is nog nooit gebeurd. Dus ik vond het in alle gevallen veel. Dus vandaar mijn opmerking uh, van nou... Als iemand nog opschrijft dat het te weinig is, dan vind ik het in ieder geval heel erg veel. Ja. Uh, u bent al sinds uw uitverkiezing erg druk. Ook vandaag heeft u uh, de hele dag vergaderd over waar de FNV naartoe moet. Gaat dat dan over uw speerpunten de hele tijd? Nee, we hebben vandaag uh, met het nieuwe dagelijks bestuur... wat is gekozen uh, door het ledenparlement uh, vorige week woensdag... hebben we de speerpunten voor de komende uh, periode uh, vastgesteld. En dat betekent eigenlijk dat vandaag naast een paar mensen die al eerder in het uh, oude bestuur zaten, dat met name de nieuwe gekozenen ook voor het eerst kennis maakten met elkaar in teamverband van, god, waar willen we naar nou heen met de FNV? Nou, dat weten we voor een deel natuurlijk wel. Maar vooral ook, hoe gaan we dat doen? En hoe gaan we voorkomen dat we alleen maar een Haagse agenda hebben, of een agenda in Brussel? Maar hoe proberen we ook het enthousiasme van de leden en de potentiële leden vast te houden? En daar ging het met name om, om dat stuk vernieuwing ja. En daar hebben we ook mensen voor uit de, de nu nog bestaande bondgenoten... Cabo, Ruud Kuin, eh, bondgenoten meerd Petijn eh, en FNV Bouw, Ruud Baas. Ja, ja. Eh, die, die, die, eh, ja, die heb ik geprobeerd te betrekken bij de vernieuwing. Ja. U drie speerpunten. Ik, eh, ik, ik noemde ze net, ik ga ze even met u doornemen. Punt 1, de uitvoering van het sociaal akkoord. Moet u daar bovenop zitten om dat akkoord ook uitgevoerd te krijgen? Ja, zeker. Uh, dat vergt enorm veel. Met name omdat het sociaal akkoord een beleidsagenda is richting 2020. En met de werkgevers een akkoord uh, betekent dat ongeacht uh, of er nou uh, de, welke politieke partijen in de regering zitten, dat we met dat akkoord doorgaan. En uh, naar later zal blijken, maar dat is nu al gaande, de een interpreteert zinnen zo, de andere uh, interpreteert ze weer de andere kant op. Dat het ligt op. toch eigenlijk vast? D dat ligt vast, uh, zeker, maar uh, je zult altijd zien dat bij economische tegenwind de neiging van een kabinet weer is om extra te bezuinigen in de, in, de, in de huidige constellatie. En dat wij zeggen, nou bezuinig nou de economie niet kapot, maar laten we vooral investeren en knokken voor banen. Maar ik neem toch aan dat u, zelf, dat u wel hetzelfde idee heeft over dat sociaal akkoord, dat er niet nu nog allerlei problemen ontstaan. Nee, dat klopt. Dat ben ik 100% met u eens. Okay. Ja, Punt twee dan, uh, de verbouwing binnen de FNV. Uh, moet er meer eenheid komen tussen de verschillende bonden... om uh, slagvaardiger te kunnen zijn? Dat is natuurlijk iets waarover uw, uw voorganger Agnes Jongerius gestruikeld is. Ja, nou het gaat niet alleen maar om meer eenheid. Het gaat ook om een, de grootste reorganisatie sinds de oprichting van de FNV midden jaren 70. Um, omdat de grote bonden, bondgenoten en advocabo, maar ook bouw en, en, en kunsten en media en, en grafisch diffuseren tot één geheel. En dat betekent dat een kleine 2000 mensen sinds vorige week min of meer in reorganisatie komen. En dat we dus met elkaar leiding moeten geven aan de grootste reorganisatie binnen de fnv Ooit. Ja, dat is, dat is natuurlijk een interne reorganisatie, maar toch die verschillende bonden hebben natuurlijk nog wel allerlei verschillende wensen. Hoe krijgt u die op één spoor weer? Ja, dat, uh, dat is makkelijker gezegd dan gedaan inderdaad. Uh, betekent ook dat uh, de naam van uh, bijvoorbeeld bondgenoten of Abfacabo die nu nog heel herkenbaar zijn, dat die in de komende periode wordt omgevormd tot bijvoorbeeld FNV Techniek en Metaal of FNV Zorg of FNV Ziekenhuizen, FNV Gemeenten, FNV Finance. Ja. Uh, maar dan verandert en... u alleen de naam? Ja, maar daarachter zit een hele andere reorganisatie. En dat betekent dat de leden in die sectoren... Uh, en ook potentiële leden, dat die die sectoralisatie veel meer gaan aansturen. En dat wij nu, um, nu of, of, of tot zeer recent had je nog de FNV-vakcentrale... dan het bestuur van bondgenoten en dan de sectoren. En in feite halen we een bestuurslaag weg. En dat betekent dat de leden van sector metaal of techniek... of, of, of ziekenhuizen um, of bouw, dat die rechtstreeks... Uh, onder het bestuur van de FNV-vereniging uh, komen, uh, komen te vallen. Maar veel belangrijker is dat zij via hun sectoren... Uh, en het ledenparlement uh, zeggenschap krijgen... over wat ze nou zelf in hun sector belangrijk vinden. En dat is van spoor tot metaaltechniek, tot zorg, tot journalisten. Dat is allemaal even belangrijk. Ja, dus de interne organisatie gaat op de schop. Um, belangrijk ook voor de FNV is natuurlijk het imago naar buiten. Uh, uh, ja, de FNV als uh, oude grijze mannenclub hoe moet dat veranderen? Nou, dat moet ook veranderen. We hebben vandaag... Uh, uh, uh, uh, uh. Een van de, van de jongere bestuurders die heeft ook, uh, die is ook vandaag aangeschoven. Die komt nu nog uit de Algemene Onderwijsbond. Um, en dat betekent dat dat soort bestuurders ook een hele nadrukkelijke rol gaat uh, spelen bij de verjonging uh, van de FNV. Uh, we hebben een hele jonge organisatie, dat heet FNV Jong. Um, maar um, de, de, de, de, 130, 140.000 leden onder de 35 jaar, die moeten in feite allemaal ook, uh, de beste wervers worden voor hun uh, collega's op de arbeidsmarkt. Uh, en dat is nog een hele kluif, maar ik heb daar alle vertrouwen in. Wij hebben inderdaad een, een, een wat imago van de vergrijzende oude mannenclub. Maar uh, met de projecten als wereldburgers, diversiteit, uh, uh, netwerk vrouwen... netwerk uh, lokaal, ja. uh, proberen we juist daar wel een antwoord op te vinden. Maar dit is natuurlijk al wel een kwestie die heel lang speelt. Jongerius wilde het al bij haar aantreden in 2005 uh, voor jongeren. Uh, u zegt dus de jongeren van de FNV moeten in hun werkomgeving... mensen ja, enthousiasmeren, aansteken... Zeker en sinds uh, op de valreep van, of, de, laat ik het zo zeggen, toen Agnes Jongerius uh, stopte met haar werkzaamheden, heeft FNV Jong, dat was wel eerder een bepaald werkverband, maar het was nooit een autonome vereniging. En sinds juni vorig jaar, uh, juni 2012 dus, is dat wel een autonome vereniging. En die functioneert nu ook, die heeft een paar honderd leden, maar die moeten uh, niet alleen zorgen voor de verbreding uh, binnen hun organisatie zelf, maar moeten ook vooral de rest van de FNV meenemen in, uh, in die FNV. Nou hebben we heel veel jonge uh, leden, maar uh, dat is uh, relatief uh, nog steeds veel te weinig. En dat ja. kan ook vele malen beter. Ja, en het ledenaantal loopt terug. Hè. Gisteren bleek dat uh, FNV bondgenoten bijvoorbeeld te maken heeft met een, een, een daling van 9000 leden ruim. Ja, um, dat komt overigens niet uh, onverwacht, want die daling van ledental die zet, al een, uh, die zet zich al een tijdje in. Wat veel positiever is, is dat uh, de abrupte daling, dus het aantal mensen wat per maand uh, uitviel, dat is de laatste maanden aan het uh, stagneren. En dat betekent dat de ledental ietsjes afzaakt. Maar we zijn er nog lang niet, want we gaan niet voor ledental daling, maar juist voor een uh, ledengroei. Ja, dat mag ik hopen tenminste. Jazeker. Wat kunnen wij uh, uh, zo binnenkort van u verwachten? Nou, uh, met name de dingen die extern gaan gebeuren... dat is natuurlijk uh, uh, Dus in, in, in het zicht van, van, van de publiciteit ook... is dat de uitvoering van het sociale akkoord... dat zal de komende weken echt vorm gaan krijgen. Er zal met de Vereniging Nederlandse Gemeentes... Zal de werkkamer van de Stichting van de Arbeid worden uh, geïnstalleerd. Ik verwacht eigenlijk binnen twee weken dat het kabinet bekend zal maken... wie leiding gaat geven aan de uitvoering van het sociale akkoord... voor, uh, voor wat betreft het kabinet... En dan wordt ook meteen die dag het actieteam van het kabinet... en Stichting van de Arbeid geïnstalleerd. En dat betekent eigenlijk dat met name de van werk naar werktrajecten en de sectorplannen om werkgelegenheid te behouden, knokken voor banen en ook nieuwe werkgelegenheid creëren. Dat zal dat zal vorm krijgen en ook de implementatie van bijvoorbeeld zeer recent is het techniekpact ondertekend. Dat was ik u vertel ja. dat er in bijvoorbeeld regio Eindhoven duizenden werknemers tekort zijn. Die halen we uit het verre buitenland en dat betekent dus dat ten aanzien daarvan we veel meer mensen zullen moeten omscholen zodat ze in Nederland aan de bak kunnen komen en minder mensen in de uitkering komen te zitten. We gaan het zien allemaal, de toekomst van de FNV. Ton Heert, succes. Dank u wel. Dank u wel. Raust du bereits oder lebst du noch? Befindest du dich im Lebensloch und alles rauscht nur an dir vorbei? Stehst du ständig unter Strom? Vergreifst du dich immer mehr im Ton? Hast du eigentlich für nichts richtig Zeit? Du fühlst dich wie im freien Fall. Du gibst niemand, so richtig halt und nichts. Bedeutet dir irgendwas, irgendwas. Dies ist das Lied zur guten Nacht. Zieh den Stecker raus. Und wende dich an die Hildung. Sie ze kennt zich aus. Deine Nerven rebellieren, was sie een rauhes Dasein führen. Und Rücksicht wird zum leeren Wort. Du machst aus dir eine Achterbahn. Mit dir will keiner Schlitten fahren. En keiner teilt meer met dir sein Brot. Und langsam. Was gestern noch von selber lief, ist heute nur noch quer Toer nacht van Herbert Greunemeyer. Een topontmoeting morgen in Kleef en Nijmegen. Regeringsleiders en ministers van Duitsland en Nederland... gaan bilaterale kwesties bespreken. De Betuwelijn, energie, onderwijs, om maar eens wat dingen te noemen. Aanleiding voor ons om eens te onderzoeken... hoe de Duitsers tegen ons Nederlanders aankijken. Goedenavond, Bernd Müller. Goedenavond. Nederlandicus, tegenwoordig werkzaam voor de deelstaat Noord-Rijn-Westfalen. Waarom zo'n top tussen Nederland en Duitsland? Is het echt nodig? Nou, ik denk dat het zinvol is in het kader van het algemene Europees beleid... Eh, als buren eens keer bij elkaar te gaan zitten en de agenda door te lopen... wat politiek eh, belangrijk is voor Nederland en Duitsland. Maar we spreken toch wel vaker eh, op dit niveau met elkaar? dat zoveel ministers uh, tot zeg maar, één top bij elkaar komen. Maar dat doet Duitsland wel met andere landen? Ja, dat doet het Duitsland regelmatig met Frankrijk. En punctueel, maar ook niet echt regelmatig met um, een aantal andere buurlanden ook. Zeker ook vaak met uh, Polen bijvoorbeeld. Dus het werd wel eens tijd dat Nederland aan de beurt was? Vind ik ook, nee. ja. Wat, wat heeft Duitsland met Nederland? Is daar uh, een speciale band? Een speciale band met Nederland. dat um, um, Duitsers. en uh, de meeste Duitsers. Nederland gewoon uh, leuk vinden. En uh, daar is ook eigenlijk weinig aan te doen. Dat um, uh, Nederland is een soort. Um, ja, ook omdat het zo knus en gezellig en klein is, is het voor veel Duitsers toch een zeer geliefde oord om te gaan. Dus gewoon, men, Duitsers vinden Nederlanders hun accent ook heel, heel erg uh, leuk om te horen. En we zijn echt een lief klein landje. Voor, voor Duitsers is Nederland toch een soort, ja, um, um, ja, lief weet ik niet, maar gezellig klein landje. Ja, die, de Duitse politici en de Nederlandse politici... die, moet, die trekken vaak samen op in Brussel. Ja. Gaat dat dan goed samen? Hebben wij dezelfde agenda daar? Ja. Of... In wat de, de houding van de Duitse bondsregering in ieder geval is. En de Nederlandse regering. Ik denk dat heeft veel te maken met gemeenschappelijke... En, uh, en, of belangen die uh, ongeveer hetzelfde zijn van Nederland en van Duitsland. Binnen het kader zeg maar, van Europees politiek beleid. Ja, of is alles wat in de Duits belang is ook in het Nederlands belang? Nee, dat denk ik niet. Nee? Is het nee. niet zo dat, uh, dat uh, wij altijd het spoor van de Duitsers volgen? Nee, dat is niet zo. Duitsland is gewoon met name economisch, eh, het spoor van Nederland gevolgd. Zeg maar, wat De Duitse politiek van agenda 2010 is in principe een Duitse vertaling... van het Nederlandse polermodel, wat Duitsland zeg maar, eigenlijk toch... Eh, tot eh, zeg maar de eh, economische sterkte van nu heeft gevoerd. Eh, we zijn dus een, een knus, gezellig landje. Eh, af en toe trekken we politiek samen op. Wat vinden de Duitsers van de Nederlandse cultuur? Schilderkunst is natuurlijk al heel erg lang uh, beroemd en geliefd in Duitsland. Ja. En dat gaat, zeg maar, van de oude meesters tot en met uh, de koning, om maar wat te noemen. Ja. Uh, Nederlandse muziek, denk ik, is wat minder bekend en geliefd ook. Nederlandse. Euh, het danstheater is, is, was in ieder geval zeer populair. En Nederlandse literatuur is sinds zeg maar, begin van de jaren 90 in Duitsland echt een enorm succes. Hm. We, we, hebben, we hebben ook aan de telefoon vanuit Berlijn Sven Radtke, Duits, Nederlandse theatermaker, zanger in het Duitse en Nederlands. Goedenavond. Wat leuk om uh, voortslapen te gaan met de NOS te mogen spreken. Ja, nou eens gelijk Sven. Uh, je treedt veel op in Duitsland en in Nederland. In het Duits en het Nederlands. Jij kan als geen ander uitleggen wat het verschil is tussen Duits en Nederlands publiek. Ja, ik, ik kom net van het concertgebouw in Amsterdam. Dus ik zit in Amsterdam en oh. daar hebben wij de dries Opera uh, compleet in het Duits gedaan. En daar zaten natuurlijk alleen maar Nederlanders. En morgen ga ik weer terug naar Berlijn en ga daar weer... In het, in het Duits voor Duitsers spelen. En het, uh, ja, het is een gigantisch contrast. Ik bedoel, de Nederlanders zijn gek uh, op de Duitse cultuur. En uh, wat mijn collega hier aan de andere telefoon vanuit Kleven... al zegt, Ja, uh, dat, uh, inderdaad, de Duitsers eigenlijk redelijk weinig uh, weten... van de Nederlandse artiesten. Ik bedoel, we hebben natuurlijk de ruige periode van Nina Hagen gehad... die uh, met Herman Brood uh, ging trouwen. En Herman van Veen is natuurlijk een icoon. Maar eigenlijk uh, valt het en staat het altijd erbij, wanneer ik dan zo reden, niet die Duitse Leute, ik kom uit Holland, dan uh, vinden ze eigenlijk alles prima. Dus dat is ook wat uh, de heer Muller zegt van dat, die gezelligheid, dat spontane wat uh, Nederlanders uh, zogenaamd altijd hebben, dat amicale, dat, uh, en brutaal ook een beetje... Uh, dat overschaduwt, denk ik, individueel bijna de, de kunsten een beetje. Ja, dus we moeten vooral niet proberen om netjes Duits te spreken? <laughs> nou, je blijft succes bij mannen en vrouwen hebben. doet dan zo, Redes. Uh, daar, daar smelt uh, elke man of vrouw voor je, echt waar. Elke Duitser dan. Herkent u dat, uh, meneer Moenen? Heeft u dat ook? Dat klopt. Uh, dat is, nou ja, dat heeft te maken met denk ik, zeg maar, een reeks van uh, showbusiness um, mensen die in die het in Duitsland met een Nederlands accent heel ver hebben geschopt. Het meest beroemde is natuurlijk Rudy Karuel. Ja. Uh, Linda De Mol. Linda De Mol. En uh, nu. Uh, Zou we ja, nou, Frantje is een ander verhaal eigenlijk. Maar uh, hoe heet ook alweer? Die uh, net gescheiden uh, ex van de voetballer. Ja, ja. ja, ja precies. Ja. Groot nieuws. Groot nieuws ook ja, in Duitsland. Ja, gescheiden, ik weet het niet eens meer. Nou, um, ik word altijd zo gereinigd er wel van als Duitsers daar natuurlijk over beginnen. Want dan denk ik van, jongens, we hebben zoveel meer natuurlijk te bieden. Maar dat is natuurlijk het schikzaal van, van de media ook, dat ja. wij daar een beetje op uh, ja, gereduceerd worden. Maar omgekeerd is dat voor de Duitsers uh, natuurlijk ook zo, dat wij altijd in Lederhosen en, Heino en uh, hè, daar, daar. maar daar zit toch nog net iets... Um, nou ja, net als dat wat ik zeg, de drie stuiven opera. dat zijn toch. Ja. Euh, ja, literaire werken. die het inderdaad over de hele wereld hebben gedaan. En met de Nederlandse literatuur is dat net wat. dat is toch meer hier in, in de Benelux gebleven, denk ik. Nou, ja, maar dat ben ik het niet met u eens. Uh, ik denk dat juist. De Nederlandse literatuur het wel goed doet. Maar, en ik vind het ook verdrietig dat, zeg maar, Nederlands theater en um, uh, toneel het minder uh, doet in Duitsland. Maar de literatuur, zeg maar, de boeken, die doen het wel goed. In, in vergelijking met andere buurlanden. Um, uh, ja, dat... Dat is, dat is inderdaad zo, ja. we, we blijven natuurlijk verschillende landen, maar uh, soms wordt wel gezegd dat uh, Nederland het grootste strand van Duitsland is. Uh, is het zo dat... Nederland uh, ja, dat... is ook het grootste ski van Nederland. Ja, wel. Okay. Maar zou het, um, uh, is voor Duitsers Nederland wel Geen ruzie maken, een heel ander land? Of, of, zou, uh, of zou voor de Duitsers beschouwen ze Nederland eigenlijk als een, als een deelstaat van uh, de Bondsrepubliek? zo mooi in evenwicht inmiddels is, want ik, ik kan ja. me nog herinneren toen ik op school zat, toen was dat met voetbal ook veel feller uh, en, en ja. eigenlijk uh, dus moeten zeggen dat ik ben natuurlijk half Duitser. Dat was altijd wat moeilijker dan nu. En ik denk door bijvoorbeeld ook steden als Berlijn is Duitsland heel erg populair geworden, tenminste wat opener geworden. En ik vind inderdaad. De heer Muller ook zegt: Nou ja, de Duitsers of de Nederlanders gaan net zo goed nu naar Duitsland. Volgens mij was het, het vakantieland nummer één van de Nederlanders uh, een, paar, uh, een jaar geleden of zo nog. En ik denk dat het zich een beetje mooi heeft verdeeld. Er is natuurlijk nog steeds wel de herinnering vaak van een Duitser die zegt: van. Uh, oh ja, in, in Holland, daar heb ik ja mijn eerste joint gehaald. Of daar waren we ja immer aan het strand, daar irgendwo in Zeeland. Ja. Dus dit soort uh, uh, uh, puberverhalen bijna, die hoor ik wel wat vaker van een Duitser die Nederland was, dan, dan een Nederlander die in Duitsland. Uh, die, die, dat, dat komt wat later, lijkt het wel. Heeft u die puberverhalen uh, ook niet meer? Ik, ik, ik denk ook dat het. Um... Dat de dingen gewoon heel veel makkelijker zijn geworden, zeg maar, tussen Duitsland en Nederland. En het is, ach ja, dat is een oud verhaal met een aanhangsel van Nederland, een aanhangsel van Duitsland of een zeventiende deelstaat. Maar daar dat denkt niemand echt uh, over na. Ja, je kunt ook zien, kijk, uh, 5 mei lag natuurlijk heel gevoelig. Ik ja. presenteer nu, of organiseer sinds uh, vier jaar op 5 mei, een Duits-Nederlands avond in Amsterdam. Mm -hmm. Waar Duits en Nederland artiesten samenkomen. En uh, daar merk je natuurlijk ook dat uh, uh, daar een grotere tolerantie in. En dat er ook niet meer zo ingewikkeld over wordt gedaan. Denk ook, want, ja. want ik vind dat ook iets natuurlijks. We moeten gewoon samen, uh, uh, kunnen wij daar een avond doorbrengen. En uh, ik, ik losgezien van, van ja, deze nieuwe geschiedenis die we nu tegemoet gaan. Meneer Mueller, wat, wat, ja. uh, wat, uh, waarmee uit Nederland zou u de Duitsers nog bekend willen maken? Waarmee uit Nederland? Ja, iets dat nog onbekend voor ze is. Dat vind ik een hele goede vraag. Uh... Ja. Nou ja, bijvoorbeeld... Um... Meer Nederlandse architectuur. Nederlandse architectuur is gewoon echt avant-garde. En uh, daar weten alleen experts in Duitsland veel over. Maar dat is bijvoorbeeld iets of Nederlands design op zichzelf is um, niet zo bekend in Duitsland. En toch is het gewoon wereld garde Dus daar zou, zou wel nog reclame voor kunnen worden gemaakt. En wat nogmaals, uh, Nederlands theater... Nederlandse kleinkunst, ja. um, um, dat is heel weinig bekend. Ja, daar ligt, uh, lijkt mij, een, uh, scho een schone job uh, voor jou, Sven Ratske. Ja, ik ook. Ja, dat denk ik wel nemen ze altijd al mee, weet je, ja. naar de, dan neem ik ze mee naar de parade... en dan uh, de volgende dag naar de Stadsschouwburg in Amsterdam... en dan zie je ook de diversiteit die Nederland te bieden heeft. Ja. En, en dat, zoiets als de paradefestival, uh, dat bestaat eigenlijk helemaal niet in Duitsland. Nou, en dat daar, introduceer je, daar, dan denk... je dan gewoon. Ja, en dat vinden ze heel erg leuk. Dus, okay. um, ja. Sven Ratske, dank u wel. En, uh, ja, meneer Müller, dank u wel. En wij vinden uw accent ook heel mooi. <laughs> dank u wel. Het is vijf voor twaalf. Ja, Angela Merkel, uh, die krijgt morgen een eredoctoraat van de Universiteit in Nijmegen, ook in het kader van die Nederlands-Duitse top. Aan de telefoon uh, Job Cohen, voormalig leider van de Partij van de Arbeid. Goedenavond. Goedenavond. U heeft ook zo'n Nijmeegs eredoctoraat. Zeker, zeker. En ik denk dat dat vijf jaar geleden was. Toen was ik nog geen leider van de PvdA, toen was ik burgemeester van Amsterdam... En ik herinner me eerlijk gezien nog eens de dag van gisteren. dat de, de rector magnificus van de universiteit. dat ik zeg maar dat is de, de, de, de baas van de hoogleraren. dat hij mij opbeelde en vertelde dat de universiteit van plan was om mij dat doctoraat te geven. En wat dacht u toen? Ja, ik vond dat mooi. Ik ben zelf ook uh, uh, ooit rector magnificus geweest. dus ik, ik ken die wereld. En ja, het is een blijk van, van, van, van de erkenning voor, voor de dingen die je doet. Uh, t, overigens uh, uh, meestal uh, erkenning op het terrein van wetenschap. Uh, maar waar, uh, waar, waar, waar kreeg u hem specifiek voor? Uh, nou, ik kreeg hem voor de manier waarop ik uh, burgemeester van Amsterdam was. En de, de, de manier waarop ik dat deed, dat vond men daar mooi. Het, uh, het, het idee, uh, laat ik het ook maar gewoon zo noemen, hè, van het idee van de boel bij elkaar houden. En de manier waarop ik dat deed, dat vonden zij dat ik dat goed deed. En dat dat erkenning uh, uh, uh, mocht krijgen. Wat, wat krijg je eigenlijk als je een eredoktoraat krijgt? Heet dan een kappa en dat is een soort van van van, van een van een, ja, een soort van kleedje uh, die je dan uh, over, over je schouders heen krijgt en, dat, en en waar dan ook nog vaak het het het het, het, het teken van de universiteit uh, op staat en dat wordt dan op zo'n plechtig moment wordt je dat omgehangen en, uh, je, en, en, en nou ja, wat, wat, wat vind ik zelf ook minstens even aardig... is daar hoort dan een, een speech bij hè, van de erepromotor... Uh, en die, uh, die vertelt dan waarom je, dat, waarom je dat krijgt. Kunt u die kappa zo uit de kast pakken? Uh, ja, die heb ik inderdaad. Ik geloof het wel, ja. Ja, <hijf hijf> klopt. <geloof dat>. Ja. <hijf> Doet u er nog iets mee? Heeft u een, uh, een kaartje of een visitekaartje waarop staat... ik ben eredoktor in Nijmegen? Nee, hoor. Wel zo dat ik daardoor ook En ik vond het, moet ik zeggen, ook juist ook leuk dat ik het ook kreeg van de, de, de Rapport Universiteit. Het uh, was een universiteit waar ik verder zelf uh, helemaal niet zoveel banden mee had. Maar dat voel is daardoor wel weer gekomen. Doordat je nou dat doctoraat hebt. Ik ga er dus niet, niet morgen, maar overmorgen. Dan hebben ze. Dan vieren ze hun lustrum maar daar ga ik er wel naartoe. Morgen heeft Angela Merkel een mooi moment in Nijmegen. Zo is dat. En Robert Dijkgraaf ook. Okay. Dank u wel, meneer Graag gedaan. Dit was het Oog op morgen. Morgen zit hier Pieter van de Wielen. Straks na middernacht Casa Luna met Reinhard Bussemaker. Acteur speelt in Moby Dick Het Concert, een Duits-Nederlandse productie. Gute Nacht, Het wordt tijd voor mij te gaan. Wat ik nog te zeggen hätte, dauert een zigarette. En een laatste glas im Steen.